Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden vanochtend minder treinen in de Randstad. Op het spoor van Utrecht naar Den Haag, Utrecht Leiden en Utrecht Rotterdam zijn dingen geschrapt. ProRail legt uit waarom. Er zijn veel zieken bij de treinverkeersleiding. We hadden heel misschien door kunnen rijden, maar we zagen wel problemen op het moment dat er dan een calamiteit zou ontstaan op het spoor. Dat zorgt voor extra druk bij onze treinverkeersleiders. Um, en um, ja, dan zou het kunnen zijn dat je niet meer beheersbaar bent en het hele treinverkeer van en naar Utrecht uh, stil moet leggen. Uh, dat willen we helemaal niet. En daarom hebben ze ervoor gekozen om de drukte op het spoor wat omlaag te brengen. Zodat het beheersbaar blijft met minder mensen. Ze hopen dat het over een uurtje is opgelost. De man die vorig jaar minister-president Fietso van Slowakije neerschoot, moet 21 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor poging tot moord door een terroristische aanslag te plegen. Fietso raakte gewond bij de schietpartij en lag een tijdje in levensgevaar in het ziekenhuis. Binnen twee maanden kon hij zijn werk als premier weer oppakken. Noodweer heeft gisteren voor problemen gezorgd bij Parijs. Er viel één dode en negen mensen raakten gewond. Door de harde wind woeien onder meer drie bouwkranen om. Deze vrouw zag het gebeuren en maakte het meest Franse filmpje van heel Frankrijk. Een van de kranen viel op een appartementengebouw. De harde windstoten waren niet voorspeld, dus veel mensen werden compleet verrast. En een deel van het Witte Huis wordt op dit moment afgebroken. Het gaat om een deel van de East Wing... dat is het gedeelte waar de First Lady normaal gesproken werkt. Er moet daar een nieuwe balzaal komen. President Trump heeft het over de mooiste zaal van het land. Trump's balzaal gaat meer dan 200 miljoen kosten. Tegenstanders vinden dat geldverspilling.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 als een kind Heb jij dat ook Heb jij dat ook En hoe Maar niets is nog Zoals het, het niet moet zijn Maar ik voel Dat het licht verdwijnt. Ik wilde alles Voor de wind Maar dan moet ik de zeilen wel alles voor de wind. Maar dan moet ik daar zo licht en warm, zo onbezorgd en volgens plan. Maar ik moet en zal de horizon voorbij. Maar alles is zoals het zou moeten zijn. Het red, red, red.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 Duetten brengen artiesten samen en laten stemmen, stijlen en emoties versmelten tot unieke muzikale momenten. In deze aflevering hoor je bijzondere duo's uit de Nederlandse muziek, van pop tot chanson en country. Een fris nederpop duet van Miss Montreal en Diggy Dex, geschreven als titelsong voor de gelijknamige film... Thema's als vrijheid, wind en water staan centraal en er wordt gestreefd naar een niet-clichématige liefdesbenadering. Dat was de opening van deze aflevering. Triple Play, toppers van Toen. In dit blok hoor je Benny Nijman in duet met Bonnie Sinclair, Tina Cellini en Tony Willet. Samen brengen ze een mix van genres van chanson tot Griekse melodieën en country. De duetten tonen Nijmans veelzijdigheid en het vermogen om harmonie te creëren met artiesten uit verschillende stijlen. De nachten zijn leeg en lang, verder valt het wel mee Ik krijg het hier steeds vaker benauwd De dagen zijn kil en koud, verder valt het wel mee Als jij in New York toch eens wist, hoe ik je hier zo met Nee, je hebt geen idee, maar verder valt het wel mee. Door. Maar voor wie, waarom en waarvoor, want we gaan er zo zelf onderdoor alle twee, maar verder valt het wel mee. is er een weg terug? Heb jij enig idee? Heus, dat valt nog niet mee. Waarom en waarvoor? Want we gaan er zo snel onderdoor alle twee, maar verder valt het wel mee. Dat je ooit terug zult komen En voor altijd bij me zijn Pio kalim onaxia Abo zena pudeftano Ja se vriskom, ja se kano Pio kalim Eenzaam als je gaat, liever leven met problemen, liever dat dan surrogaat. Niemand die jouw plaats kan claimen. Kenegi na se kapnos, santigaro Από σένα που δεν φτάνω Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω Πιο καλή μοναξιά Πιο καλή μοναξιά Από σένα που δεν φτάνω Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω Made in Holland.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 I Uit de musical Tjechov, Robert Long, Simone Kleinsma, Martine Buil en Robert Paul laten hierin de gevoelens van liefde en verlies doorklinken. Long schreef de muziek op teksten van Dimitri Frenkel-Frank. Vanmorgen vloog ze nog Zo onbelemmerd en gasje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 De van Lisbeth List en Ramses Schaffi vormen samen een triptiek van poëtisch Nederlandstalig repertoire, pastorale, aan de andere kant van de heuvels en zwanenzang. Ze verkennen universaliteit, verlangen en afscheid in diepgevoelige teksten, waarbij hun stemmen samensmelten tot een iconisch muzikaal duo.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 Toch mee naar je hemelpaleis, daar wil ik zijn alleen.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 Problemen naast ons neergelegd, we zwegen. Als jij mij iets wou vragen, was ik altijd even weg of hield je tegen? Toch ging het reuze goed, Een kus bij het komen, een bij het gaan, dat was genoeg. Terwijl jij ongenaakbaar bleef en ik dat ook op mijn beurt weer verdroeg. We zaten midden in de scene en zweefden. We lazen in de interviews hoe mooi het was en hoe intens we leefden. We aten boven onze stand omdat we graag ons hoofd in kranten zagen. Maar tussen alle knipsels door kon ik je zelfs geen vuurtje komen vragen. Dus drink nog een glas wijn, dit zou het laatste kunnen zijn. We dansen en we drinken, we worden zat als een konijn. We geven en we nemen en we vinden het nog fijn. Want als we dromen of we scheiden zijn, zal niemand ons meer missen bij het refrein. Het was een mooie tijd, zo vol bewogenheid, het leek betoverd. Er was genegenheid, gezonde tederheid, maar dat is over. De pest verhuist, vernietigd en vergaan, zonder spoortje na te laten. Alwege foto's uit de krant en lege posters aan de wand vol gaten. Dus drink toch een glas wijn, dit zou het laatste kunnen zijn. We dansen en we drinken worden zat als een koning. Maar denk zo nu en dan aan mee. al ben je nu van mij beu. Vannacht zing ik voor jou mijn zwanenzang. De fles die geleid, ik kom er echt wel overheen. Laat me drijven op de liefde en de weg. tussen Mo en Raccoon uitgebracht in 2022 Het lied, een topzong bij NPO Radio 2 beschrijft de tweestrijd tussen licht en donker in het leven Dans mijn ogen dicht Ik zit constant in een tweestrijd Die waar mijn adem het verlamd Ik ben de godvergeten tel kwijt Te weinig vind aan de hand, ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd en toch te zeggen: Ja, ik doe het, maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven.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 van Altena zingt met Hilde Vos, Karen van Kessel en met Tony Wile, toen nog als de Major Dundee-band. Country Roots, de harmonie en verhalen komen samen. De tracks If I Needed You, Als ik jou niet had gekend en It Turned Out To Be You, weer spiegelen het warme toegankelijke karakter van Altena's aanpak. ons I'm ...jou niet had gekend. dit duet geschreven door Dries Holte... ...was zowel Monika Verschoors... ...als Oscar Bentens grootste top 40 hit in Nederland... Monika Verschoor was in die tijd vooral bekend als zangeres en pianiste. Oscar Benton als blueszanger. Hun samenwerking leverde een pakkende popsong op, die zeven weken in de top 40 stond en piekte op nummer 17. Deze single stond vijf weken in de Nederlandse top 40. Ronnie Tober, bekend als levensliedzanger, en Siska Peters, een slagerspecialist, brachten hiermee een uitbundig volkslied dat de sfeer van een nostalgische kermis oproept. Dit was triple play met een muzikale reis langs de mooiste Nederlandse duetten. Ik hoop dat deze bijzondere samenwerkingen een gevoel van verbondenheid en muzikaal avontuur hebben gebracht. Want samen klinkt alles nog net wat mooier.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 Jouw gezicht, ik zal de zomer wezen je zal in mijn ogen lezen, als ik je zo in mijn armen haal. mijn schat, ik hou van jou. Hier, Ronnie, mijn Ronnie. Ik mis je elke dag. Maar ga nou mijn jongen. Als paar je hier zegt tot zo dan, mijn en hoor je zacht je naam, dan sta ik met mijn ladder onder aan je raam. Baar, gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar het reuzenrad. Oh, de kermis daar is altijd wat te doen, en bovenin dat reuzenrad krijg jij een zoen. la la la la la la la la. Volgende week. Dag. Een paar moeie, maar met een hand voor dromen. Nee, je hoeft voor mij geen ster te zijn. Sterren komen nooit in tijd. Ze weten niet hoe ik me voel. Niemand die ik zo goed ken, houdt van mij zoals ik. Voor mij ben jij genoeg. Die in mijn hart ben jij. Die mijn hart ben jij. in mijn hart ben jij. Genoeg, voor mij. Belief ben jij.